Naast een bezoek kunt u een bijzondere rondleiding door het gebouw volgen. Of u kunt meedoen aan verschillende activiteiten... samen met uw kinderen of kleinkinderen. Kom langs en kijk voor meer informatie op tropenmuseum.nl. Alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het. weg in eigen land. Een groeiend aantal ouderen vindt hun leven voltooid. In Hollandse zaken het verhaal van de 86-jarige Corrie van der Kolk. Niet ernstig ziek of depressief...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 Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Het is vier minuten over tien geweest. Welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Wat gaan we daarin doen? Over een klein kwartier praten met hoogleraar sociale psychologie Hans van der Zanden over de opmerkelijke rellen in Engeland deze week. En de voor de hand liggende vraag: kan zoiets ook in ons land gaan gebeuren? Daarna is historicus en journalist Alke Kok te gast over de vraag... waarom het jonge voetbaltalent, en dat is Wesley Verhoek van ADO... op het laatste moment afzag van zijn transfer naar het Engelse Nottingham Forest. Was het heimwee dat hem terug naar Nederland dreef? En als laatste gast in dat uur ontvangen we drugsonderzoeker Peter van Dijk. Met hem gaan we praten over de waarschuwing... van het Openbaar Ministerie voor Gevaarlijke Drugs met de stof PMMA dat in combinatie met andere drugs of alcohol behoorlijk dodelijk blijkt te zijn. Goed, we zouden beginnen met een overschot aan studenten... maar daar komen we denk ik iets later op terug... want de gast moet nog binnenkomen. Dan gaan we naar Groningen. Ja. Kunnen we in Nederland ook rellen verwachten zoals in Engeland? Of hebben wij een andere mentaliteit dan de Britten... en zijn wij te nuchter om plunderend door de straten te trekken? Een vraag die u wellicht bezig heeft gehouden de afgelopen week. En zo niet, dan nu wel. Wij gaan hier namelijk over praten met massa-psycholoog Hans van der Zande van Rijksuniversiteit Groningen, vanuit zijn huis in die plaats. Goedemorgen, meneer van der Zande. Goedemorgen, mevrouw. Ja. Ja. ja, om maar met de deur in huis te vallen. Denkt u dat dergelijke rellen ook in Nederland kunnen voorkomen? Ja, sterker nog, die zijn wel uh, voorgekomen, ook in Nederland. Het, uh, het, het, het, het lijkt ontzettend veel en ze hebben heel veel schade aangericht. Maar ja, het waren... Het waren Overal in heel Engeland. In al die plaatsen waren er misschien nou, duizend of iets meer mensen bij betrokken. Dus zo ontzettend groot is het niet. in vergelijking bijvoorbeeld met de rellen in Frankrijk van 2005. Hè, die hebben 21 uh, dagen geduurd. Nou, dit soort rellen. die komen voor ongeveer sinds, nou, zeg maar 1980. Dan beginnen ze heel frequent te worden. En die mm -hmm. hebben allemaal hetzelfde patroon. Ja, want u die, hebt daar onderzoek uh, naar gedaan, hè, naar die patronen. Ja, daar heb ik naar gekeken. Ja. En uh, er wordt dus een lid van een minderheidsgroep. die, die in, in, in interactie met de politie, zeg maar. komt die om. Bijvoorbeeld een autodief, wordt achtervolgd door de politie. rijdt tegen een boom, dood. Of iemand die wordt gearresteerd, zit zwaar onder de drugs. wordt in een politiecel gedaan en die sterft dus in die cel. Of, zoals in dit geval, iemand die wordt doodgeschoten door de politie. Ja. Nou, dat is in Nederland bijvoorbeeld gebeurd in Sertogenbos. Ik weet niet of je dat, zich dat nog herinnert. Ik geloof dat dat in 2000 was of zo toen. Is ook een man die met een mes op de politie afkwam, die is doodgeschoten. Nou, daarna hebben we ook drie dagen forse rellen gehad in Sertogenbos. We hebben ze gehad in Amsterdam, doordat Marokkaanse jongens uh, geloof, ja, neergeschoten werden of zo... Maar hier nou, dus, gebeurde wel iets anders. Hier ging men opeens massaal winkeliers aanvallen. Stugger nog, uh, winkelpanden in de fik steken. Nou ja, dat was toch nog niet vertoond. Nou, het, het gebruikelijke uh, actiemiddel zeg maar van dit uh, dit soort mensen in die toestand, dat is om auto's in brand te steken en dat komt al een helend in de buurt. En als je dus een auto in de brand steekt en die staat vlakbij een huis, dan wil dat wel overslaan naar het huis. Dus ik ze hebben wel een paar dingen hebben ze geloof ik uh, met Molotov cocktails of zo hebben ze in brand gestoken. Maar het lijkt dus niet het is niet heel bijzonder apart. Dus bij dit soort uh, rellen hoort dus ook het in brand steken van dingen. Plunderen, hè, wat nu gebeurde, dat was wel bijzonder. Maar dat gebeurt niet zoveel. Maar u wil dus zeggen dat de, de, de kans dat die rellen overslaan op Nederland, die zijn niet zo groot, behalve dan wanneer er hier in Nederland ook zo'n soort incident zou gebeuren waaruit dat voortkomt. Ja, ja klopt. Ja, ja, ja, ja. Het, eh, binnen, het is heel gek hoor, maar binnen een land slaat dat wel over. Dus in Frankrijk komen dit soort rellen nogal veel voor. En dan zie je dus dat als er in Lyon eh, zoiets gebeurt, nou dan komt er in Lyon komt dus een rel van een paar dagen, maar dan slaat dat over naar andere plaatsen. En dan beginnen ze op andere plaatsen ook auto's in brand te steken. Ehm, um, maar dat gaat niet de landsgrenzen over. Maar als het in België gebeurt, dan, dan breidt het zich in België wel wat uit. En dan uh, komt het, zit het niet in Frankrijk. Dus dat is heel eigenaardig. Nou, in Antwerpen waren deze week ook massale vechtpartijen... Hè, tussen winkeliers en clubs. Ja, maar dat, dat, was, dat, ja. Maar nou, dat was wel heel anders, hoor. Het was niet geïnspireerd dat, door de rellen in Londen. Nou, kijk, wat je, dat kun je niet helemaal zeggen. Want het is wel weer zo dat als je veel leest en veel ziet... over mensen die in opstand komen en die dingen doen die niet mogen en die vechten met de politie... dan wordt daardoor wordt de mogelijkheid dat je zelf iets gaat doen, die wordt daardoor wel, wel groter. hoor. Dus dit soort zaken heeft wel een zekere besmettelijkheid. Bij dit soort verhalen uh, duikt natuurlijk altijd onmiddellijk de verklaring op. Achterstandswijken, geen onderwijsgenoten, geen kans op werk... Uh, drugsoverlast, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En daarom was het eigenlijk zo opvallend... maar misschien is dat helemaal niet voorgekomen in de grote hoeveelheid... zoals in de pers gemeld, dat de mensen die dit deden... Jongens waren die bij een sportschool werkten en een papagaaienhandel hadden enzovoort. De schorten... een miljonairsdochter was erbij. Ja, of was dat, ja, dat in de buiten ja. gewoon een buitengewone kleine minderheid en uh, ja. is het eigenlijk dat die genoemd zijn ja. en dat vertekent ja. het beeld. Ja, natuurlijk. Want kijk, um, uh, de media, he, daar hoort u ook bij, en uh, die, die zijn natuurlijk altijd op zoek naar dingen die verrassend zijn. Nou, als je dus zegt... van, nou, dat is een kansarme immigrant uit... of het is uh, een kind van uh, een, een, een alleenstaande moeder... En, uh, nou, dat is niks bijzonders. En dat was veruit het merendeel van die jongens. Maar dat er dus ook anderen bij zitten... die op een of andere manier aan die groepen gelieerd zijn... of dat er anderen bij zitten... die ook ineens plotseling op het idee komen... om een plasma televisie te scoren of zo... dat, ja, dat, uh, dat is niet zo verwonderlijk, want je moet je wel voorstellen, als zoiets gebeurt, er is een gigantische chaos. En niemand weet eigenlijk meer wat er aan de hand is. En in zo'n chaos gaan mensen vaak hele rare dingen doen. Dus je hey. vindt allerlei onverwachte zaken. Met name nou, de miljonairsdochter, het die deed natuurlijk ja, geweldig in de pers. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dus dat zou ik, als ik als ik uh, in de media zat, zou ik me daar ook mee bezighouden. Maar als wetenschapper zeg je van nou ja, dat zijn toch wel uitzonderingen. Hè? We zien dus niet een opstand van de miljonairsdochters of zo. Het is, een, het is een opstand van mensen die het zij zelf, het zij hun ouders, naar Engeland zijn gekomen om deel te hebben aan wat zij vroeger op de televisie altijd zagen... als een geweldige rijkdom en grote luxe. En da daarom zijn ze naar Engeland gegaan. En dan komen ze daar... en dan zien ze dus dat er inderdaad wel mensen zijn met rijkdom en luxe. Maar zelf bereiken ze dat helemaal niet. En dat vreet dus aan ze. Het grote... Het grote verschil is uh, dat in ieder geval in Engeland waargemaakt wordt wat Cameron heeft gezegd. We komen jullie achterna, we halen jullie uit je huizen en we sporen je op. Het ja. lijkt in ieder geval alsof in ieder geval een gedeelte van die mensen die hierbij betrokken zijn, werkelijk gepakt worden. En dat is wel een verschil met in andere landen, want dat is uh, eigenlijk nog in Frankrijk, nog in België, in Nederland trouwens ook niet, eigenlijk ooit gelukt. Nou, dat moeten we niet zeggen. Er is bijvoorbeeld bij een uh, grote rel uh, rond Feyenoord. Daar hebben ze op die manier hebben ze iets van, nou ik geloof, 80 mensen te pakken gekregen. En bij de rellen in Hoek van Holland is het op dezelfde manier gegaan. Die zijn uh, voor een heel groot deel zijn die allemaal. Uh, ze zijn niet allemaal opgespoord, ja, maar maar Dat gaat was... op dezelfde manier. Maar dat was mogelijk omdat er natuurlijk politiecamera's op dat moment opstonden. Maar ja, maar da daarom kunnen ze dat in Engeland ook doen. Ze hebben daar ontzettend veel camera's staan overal. Het is het, is het, het land van de, van de CCTV, Close Secure Television. En nou, dat, dat hebben ze daar overal staan. Dus dat is een, uh, een goede manier om, uh, om mensen op te sporen. Maar dat, dat gebeurt hier ook hoor. Ja, en ik zag dat ze die uh, filmpjes dus groot laten zien op een scherm hè, buiten. En dat mensen die uh, dan uh, de daders herkennen, die kunnen dan naar de politie gaan om te zeggen van hé, hey, ik heb Jantje of Pietje, heb ik gezien. Ja, dat zullen we nou in, in, in Nederland nog niet zo groot. Een grootschalige verklikkij. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, wij, wij doen daar ook wel wat aan natuurlijk. Maar kijk, het is natuurlijk ook, als je het goed bekijkt... het is toch van de gekken dat als mensen dit soort dingen uh, doen dat ze dan gewoon dat we zeggen van nou jongens, leuk, hoor, de, uh, geniet maar van je, van je mooie tv of zo. Dat, dat kan niet. In een rechtsstaat is het niet mogelijk dat dit soort dingen getolereerd worden. Dat, dat vinden we allemaal. Dus dat is, dat is niks bijzonders. Wat zegt de massapsychologie hierover? Is het zo eigenlijk dat als mensen op een of andere manier betrokken zijn bij dit soort redden... al komen ze daar maar wandelen met hun hondje langs... dat de verleiding om mee te doen toch wel erg groot is? Of is dat niet zo? Nou... Wel wat. Kijk, wat je ziet, hè, dus de, uh, de aanleiding die daar hebben we hebben het over gehad, dat is dat iemand komt te overlijden. Nou, dan gaat zijn familie, zijn buurtgenoten, zijn vrienden, die gaan dan naar het politiebureau en die beginnen te demonstreren en wat te doen. En als dat bekend wordt, dan komen er dus mensen die echt een een wrok hebben tegen de maatschappij, tegen de politie... en die denken, dit is een gelegenheid, daar kunnen we wat doen. En als ze dan wat gaan doen, dan hebben ze voor zichzelf een goed excuus. Immers, de politie heeft een van hun gedood. En dan zien ze daarin een, een excuus om dingen te doen... ja, die ze eigenlijk toch wel sowieso ook wel graag zouden willen doen. En nou, zulke mensen die, die... dat waren nou, waren dat West-Indische immigranten. Maar in Nederland zijn het ook wel... Nou, betrekkelijk gewone jongens die zo'n beetje tegen het voetbal aanhangen. Hè? Dus de, de, de, de hooligans, dat zijn dat zijn jonge mannen die, die, die veel testosteron door het lijf hebben, gieren, die vechten wel graag. Dat vinden ze mooi. En een heleboel van die jongens, ik heb ze veel gesproken, die zeggen gewoon dat ze vechten fantastisch vinden. Dat houdt ze op de been, dat vinden ze echt leuk. Alleen ze hebben er niet altijd gelegenheid voor. Maar dit, als dit zich voordoet, dan komen ze daar met, met hopen op af. Dus het is gewoon in Nederland wachten tot er een incident plaatsvindt... en dan is het wrok gewoon voorradig. Dan kan gewoon uitgeput ja, worden. Ja, ja, ja. De, met name die, die, die allochtone jongeren. Dus wij hebben hier Marokkanen, in Frankrijk heb je Algerijnen. Daar in Engeland heb je mensen uit West, de West-Indies. Dat zijn dus mensen die hebben... Ja, die hebben naar hun eigen idee komen ze tekort. Ze komen tekort aan geld. Ze komen tekort aan, aan luxe middelen. Maar ze komen vooral ook tekort aan respect. En wat ze eigenlijk willen dat is dat ze dat respect krijgen... Op alle mogelijke manieren. Alleen hard werken, nou dat doen ze ook wel. Maar daar krijgen ze dat respect naar hun eigen idee te weinig mee. Dus bij die voetbalvandalen in Nederland zitten er een hoop die banen hebben. Dat zijn lang niet allemaal werklozen of zo. En dat zijn vaak mensen die besten. Maar die vinden dus hun leven suf. Nou En die, die, die, die Marokkaanse jongens, of deze, deze West-Indische mensen... die hebben eigenlijk een beetje het idee dat ze leven in het land van de vijand. Die hebben een wrok tegen degenen die niet gezorgd hebben waar, dat zij kregen... waar ze naar hun eigen mening recht op hebben. Nou, heel veel van die jongens zitten ook in de criminaliteit, hoor. En dat, die voedingsbodem is in Nederland dus net zo aanwezig. Want het gebrek aan ja. respect, bijvoorbeeld voor uh, Marokkanen... nou ja, dat ja. is uh, een ja. serieus ja. probleem, natuurlijk. Ja, en dat zeggen die jongens ook. Hè. Die zeggen dat ze respect willen. Daar, uh, daar nou ja, dat... Kijk... Ik vertel niet dat ik het allemaal goedkeur hoor, maar het is wel te begrijpen dat het zo, dat het zo gaat. En ja, en dat we door dat geweld nou behoorlijk van ons stuk zijn, dat, dat ligt veel meer aan het feit dat wij zo'n ontzettend vreedzame maatschappij hebben. Want uh, groot geweld, uh, veel doden en zo, dat was vroeger was dat aanzienlijk erger dan nu. Dus als je in de geschiedenis kijkt, nou, dan zijn er opstanden geweest... en revoluties die zo gewelddadig waren. Daar is dit nog maar een, een, een, echt niks bij. Hartelijk dank. Een uitleg van massapsycholoog Hans van der Zanden. Het ging dus over de rellen in Engeland... en de vraag of we in Nederland ook dergelijke rellen kunnen verwachten. Dank voor uw tijd, dank voor uw moeite. Nederland leidt veel te veel kunstenaars en muzici op. We kunnen makkelijk een paar kunstopleidingen schrappen. Een paar jaar geleden vaak nog een onbespreekbare opvatting. Maar nu wordt er, onder druk van de bezuinigingen... in kunstkringen over deze stelling breed gediscussieerd. Deze week liet een aantal oud-bestuurders van conservatoria weten... dat zeker zes van de negen conservatoria opgeheven kunnen worden. En onlangs kwam de HBO-raad nog met de aanbeveling... om het aantal muziekstudenten met 10 te verminderen. Maar anderen vinden... dat door soort maatregelen nog lang niet ver genoeg gaan. Zoals Hans Onno van den Berg, voorzitter van de Federatie van Werkgeversvereniging in de Cultuur. Hij is vanochtend bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we leiden te veel kunstenaars op in Nederland. Bijvoorbeeld er studeren tientallen pianosolisten per jaar af... ...maar zoveel hebben we er eigenlijk niet nodig, hè? Nee. Hoeveel nee. hebben we er nodig? Uh, de helft wat we nu opleiden. Maar wat gebeurt er met de rest? Gaat hij op een, uh, een, een cruise-ship uh, zitten spelen? Um, nou, de, de, de, men blijft natuurlijk absoluut wel, wel actief... op het instrument wat men uh, gekozen heeft. Maar gaat toch na een tijdje echt iets anders doen. Dus er wordt, uh, de, de kunstopleiding, of het nou beeld kunst is... of theater of uh, dans, dat zijn natuurlijk dusdanig specifieke opleidingen... dat je, het heel moeilijk is om dan daarna te zeggen... ik heb er altijd wel wat aan gehad. Nee. Als, je, als je in dat... Ja, het is uh, zeker een vak als dans. Dat is zo verschrikkelijk specifiek. Dat... Maar dat is toch heel frustrerend voor een heleboel mensen? Nou, dat, ik vind ook dat dat een onderdeel is... of een, onder, een, een aspect is aan het onderwerp... wat onvoldoende belicht wordt. Dat het niet alleen gaat over bezuinigen... en over uh, gerichte, veel gerichte opleiden. Maar dat we enorm veel gek geknakte ambitie creëren. Door tegen mensen te zeggen... na vier, vijf jaar opleiden... Uh, jij kan heel goed spelen en er, voor, er wordt ook een kwaliteitsdiscussie gevoerd. Het is helemaal niet zo dat die dus allemaal slecht zijn... als ze niet aan de bak komen. En we hebben het ze nu zijn ook... er gewoon te veel. En we hebben het nu zowel over muziek, die... als bijvoorbeeld... Die, die vaak heel goed zijn. En we hebben het ook over toneelspelers bijvoorbeeld. Toneel, dans, speelende A allemaal. kunst. Uh, het is echt allemaal. Is ja. het niet zo, als je er veel op leidt... dat je uiteindelijk gewoon de top overhoudt... en kortom, dat je top dus hoger gaat liggen als je dat niet doet? Ja, dat is een soort aanwas-theorie. Uh, we vinden natuurlijk toch dat als je selecteert, uh, dat je daar de beste uit moet kunnen halen. Ja, ja. En dat moet in de vroege stadium dat moet in de stadium gebeuren. Maar dit wordt al enorm geselecteerd. Ik heb ooit Daarom... in mijn jonge jaren het nog eens toelaten examen voor de toneelschool gedaan. Nou, kijk eens wat <laughs> ja. er van gekomen is. Ik ben niet toegelaten. Ja. Goed, ik dacht, nou oké, okay, we gaan het anders doen. Ik, ik studeerde al. Weet je. Ik, ik denk dat het achteraf ook helemaal niet zo. Ik denk niet dat er een grote actrice aan mij verloren is gegaan. Dus toen was het al heel moeilijk. Uit een hele grote groep werden er maar een paar toegelaten. Er wordt ongeveer twee derde tot drie kwart wordt afgewezen bij de Poort. Ja. Dus, en het is ook de enige hoger beroepsonderwijs. wat selecteert aan de Poort? Er worden in. Maar het is weinig, universitaire, dus. uh, wordt, uh, De studierichting wordt nog wel geselecteerd op cijfers. Dat je eerder in komt, als ze nummer fixes hebben... dan kom je er eerder in met een acht en met een zeven. Maar het kunst, uh, kunstvakonderwijs is het enige onderwijs wat selectief... Maar je van. moet dus eigenlijk naar 95% afwijzingen toe. Ja. Ja, wat? maar dat, dat is natuurlijk ook, ook omdat het kunstenaarsvak... is een van de meest sexy beroepen die er zijn. Ja. Voetballer, model en kunstenaar, dat zijn de drie beroepen die iedereen op het netvlies heeft staan. Maar goed, dit dat zijn je graag wil zijn allemaal ja. beroepen. Als je het inderdaad gewoon maakt... Ja, dan is het geweldig, maar... Uh, ja. dat zijn er altijd maar heel weinig. Maar uh, dit, dit zag iedereen natuurlijk heus wel aankomen. Waarom heeft die kunstensector niet eerder ingegrepen? Nou, het is een onderwerp... wat natuurlijk al, um, al jaren speelt. Dus in de jaren negentig is er een enorm... door het ministerie geïnitieerd project... Uh, heeft er plaatsgevonden... onder de titel... Uh, beroep kunstenaar. Waarin... Um, al het hele kunstvakonderwijs nog weer eens een keertje is gescreend... op de mate waarin ze aansluiten op de arbeidsmarkt. Dat er concentraties zouden moeten plaatsvinden. Dat heeft ook geleid tot een aantal uh, kunstvakopleidingen... die samen zijn gegaan. Daar is de fusie tussen Utrecht en Hilversum euh, tussen Hilversum en Amsterdam bijvoorbeeld. Het conservatorium is daaruit voortgevloeid. Um, daar, uh, de, de Hogeschool Kunst Utrecht is daar een gevolg van. Dus daar is toen wel iets aan gedaan, maar het is... Um, die, die, die scholen zijn er natuurlijk niet op uit om zichzelf op te heffen. Dus iemand ja. anders moet dat doen. Want er moeten scholen opgeheven worden. Dat is de beste manier. Nou ja, het kunst, als je kijkt naar dat rapport van, dat, uh, van die, van die HBO-raad, afdeling kunstvakonderwijs. Die wil 10% minder hè? Nou, die, die, het, bij, de, bij de muziek is het dan 10 of 15. Mm. En bij de beeldende kunst is het 20 of 25. Mm. En bij de dansen, ze, ze maken wat onderscheid. Um, maar ze dan houden alle opleidingen in stand. Dus ze durven daar niet te zeggen, als we dan snijden... laten we dan echt gewoon ook een paar opleidingen opheffen. En... Dus ze maken overal, ze maken alle opleidingen zwakker. Kaasgaaf. Kaasgaaf, maar dat maakt het wel allemaal veel zwart, veel zwakker. En was het ja. argument daarvoor, want je kan het natuurlijk bijna uittekenen... het conservatorium in Amsterdam blijft natuurlijk bestaan... in Den Haag en nou ja, de, dus in, in het westen en in de grote steden... maar de periferie... Ja, daar kunnen dan de opleiding wel wegzeggen, de kunstregenten. Nou, ja, dat is natuurlijk zo, als het beleefd wordt in de provincie. Er zijn potentie. natuurlijk wel degenen die, die daarover uh, zijn gesproken... dat zijn wel degenen die er zelf nu lang uit zijn. En het, ik, ik beleefde daar ook wel een, een, een zeker enthousiasme in van terugblikken. Ja. Dat zullen wij dus even echt allemaal ja. heel hard gaan zeggen. Maar um, zelfs als je ze halveert, wat een, een, een goede aanbeveling zou zijn in aantal... Dan hou je toch ook in de re regio wel degelijk een aantal conservatoria over. Ja. Ja, maar, dus nu, dat verhaal van uh, zes van de negen. Dus zes van de negen schrappen. Dat... Vier. stelt dat je nou eens vier schrapt. <laughs> dan, dan hou je er toch echt ook nog wel ja, een paar over. Dan gaan we omdobbelen dan. Ja. Nou, het punt is dat we elkaar uh, nog ontzettend dwars zitten met uh, cijfers. Er worden op verschillende manieren geteld. Die opleidingen tellen zelf. En dat doen ze dan door hun afgestudeerden te volgen en dat laten ze doen door een instituut in Limburg... wat het Research Instituut voor Onderzoek van de Arbeidsmarkt heet. Mm. Het CBS telt, en die telt weer op een hele andere manier. Die, die ondervraagt de bevolking en zegt... wat heb je ooit voor opleiding gedaan en wat doe je nu? En De cijfers komen ze dan die dan daaruit te rollen zijn niet eenduidig. Maar, maar, maar wat, wat voor cijfers komen daar dan uit? Nou, het, eh, vol, Volgens het kunstvakonderwijs komt eh, 80% binnen een jaar aan, aan het werk. En van die 80% is dan weer 80% in het vak... Dus Volgens ze, het CBS ja. komt 65% van degenen die afgestudeerd zijn... komt niet terecht in het vak. Dat is toch op zijn gezegd wel een heel ander cijfer. dat zijn andere cijfers. Nou, dat kunnen we wel zeggen. Die, die nou ja, spreken elkaar gewoon tegen. Nee nee, nee, nee. Ze wijzen allemaal in dezelfde richting. Maar de een veel harder dan de ander. Mm. Nou, wacht eventjes. Ik bedoel, of 20% uiteindelijk weggegooide opleidingen zijn... of 65%, dat is toch nog een aanmerking. Nou, verschil, nee, zeg. Als, als ik me goed heb uitgedrukt... 80% komt aan het werk. Ja, dus er, er dus is blijft er al... 20% ja, over dat niet maar Goed van die 80% is. komt weer 20% niet terecht in het vak. Dus dan kom je toch wel tot 40% ook. Oh, bij die oké, cijfers van, van het kunstvak zelf. Maar het probleem is natuurlijk dat het lastig is om uh, die 40%, laten we het dan maar even zo globaal houden, om die al van tevoren eraf te halen. Want... Je weet niet wie uiteindelijk doorzettingsvermogen heeft om, om, om, om ook in het vak terecht te komen. Dat, nee. dat, dat, dat, dat maar, lukt niet. Je kan dat niet allemaal bij de poort alvast selecteren. Nee, dus dat is ook dus, tijdens de opleiding nog geselecteerd ja, moet worden. Ja. Ja. Maar goed, uh, de, de, de, wat Peter zei het al, de conservatoria, of andere opleidingen ook in de, in de provincie, die hebben natuurlijk meteen alweer de mond vol van randstedelijke arrogantie. Maar dat hoeft dus niet, zegt u. Je kan er in de provincie nee, wel een paar overhouden. Of het nou, uh, we praten steeds alleen over conservatoria. Ja, maar het is echt een probleem het ja. ook over beeldende kunst gaat en ook over theater, en ook over dansen. Ja. Het is echt ja. alle kunstvakken. De ook? Dat nou, daar is. hebben we er maar één van. Ja, ja maar goed. Dus, uh, ik, daar ken ik de cijfers niet van, hoeveel er daarvan aan de slag komen. Maar in principe Precies. moet het daar eigenlijk uh, hetzelfde voor gelden. Maar de, minder dan één is meteen nul. Dus dat dan, ja, ja, dan zijn ja, maar maar het wel, gaat niet om ja. de opleiding, maar dan om het aantal studenten. Het aantal studenten zouden één moeten worden. Want ik weet niet hoeveel er daarvan wel of niet precies in het vak terecht komen. Want dat maakt nogal uit. Het is, in de beeldende kunst komen ze minder in het vak terecht dan in uh, de muziek. De, mu de muziekopleidingen zijn wat dat betreft succesvoller. Ja. Maar bij de beeldende kunst wordt dan weer door bijvoorbeeld de Rietwald Academie worden, uh, afgestudeerden ge gevraagd naar hun uh, werkzame leven. En dan wordt er gevraagd: schilder je nog wel eens? <lacht> en als ze daar ja op zeggen. Ja, de kinderkamer. Nou ja, nee, dat, dat is weer heel erg. <lacht> aan de flauwe kant. Maar als ze daar dan ja op zeggen, dan vinden ze bij de Riesland Academie dat ze niet voor niks zijn opgeleid. Terwijl natuurlijk de vraag is of je met dat schilderen ook je brood, je brood verdient. Kortom, de, de, het, het maakt nogal uit naar welke opleiding je kijkt. Um, en ik denk dus dat je bij alle opleidingen kunt zeggen, er dus is heus ook wel plek voor opleidingen in een Arnhem of Groningen of, uh, of Maastricht. Nou jij bijvoorbeeld, Arnhem heeft een hele goede modeopleiding. Ja, daar is ook maar één van. Daar nou, ja. is er ook maar één van. Nou, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, uh, we moeten gewoon daar doen we... Hè, nog wat. In Amsterdam heb je een hele goede toneelopleiding. In Arnhem heb je een goede modeopleiding. Daar heb je een hele goede dansacademie. Dat je dus ook niet, niet probeert om overal in alle provincies een een beetje te doen, maar dat je het gewoon meer centreert. Dat is natuurlijk een discussie die op dit moment... ook in ziekenhuizen wordt gevoerd. Van Jij doet de knieën en jij doet de darmen. Wordt gevoerd op dit ja. moment, zelfs bij kunstcollecties. Van exact. Als jij nou Afrika mooi uh, bij elkaar hebt... dan hoef je tien ja. kilometer verderop. Kunnen we dan Azië doen? Nou ja, enzovoort, enzovoort. Dat is een discussie die zie ik gewoon op meerdere terreinen. Ja, dat, daar ben ik het ook volstrekt mee eens. Ja, Er moet op die manier naar gekeken worden. Dus dat houdt ook in dat je niet moet zeggen... Um, omdat wij... Hogeschool Kunst Amsterdam heet... of dat heet een Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst... of Hogeschool Kunst Utrecht... moeten wij per se alles hebben. Dat is niet nodig. Je kunt inderdaad heel goed de, de onderlinge samenhang tussen die studies is niet heel groot. Wel natuurlijk tussen dans en muziek. Want er wordt met, met dans ook veel uh, gedanst op muziek. Maar tussen beeldende kunst en, en muziek is het verband al veel geringer. Dus je kunt heel goed in de ene stad... een beeldende kunstopleiding hebben... in een andere conservatorium. Dit is nou niet een uh, uh, geluid dat vaak gehoord is vanuit de kunstensector, om maar een eufemisme te gebruiken? Hè? Ja, hoor. Dat, we zeggen dat toch al wel langer. Maar het ingewikkelde eraan is dat het, het, het makkelijker gezegd is dan gedaan. En de, er zijn een paar redenen voor. Eén is natuurlijk gewoon de, de vrijheid van studiekeuze die in Nederland een groot goed is. Dat vinden we niet alleen omdat mensen zelf moeten kunnen kiezen... hoe ze zich ontwikkelen, maar dat vinden we ook... omdat we in een vrije markt en democratie leven... waar, waar mensen de mogelijkheid moeten hebben... om dat, die keuze ook uh, daadwerkelijk uitvoering aan te geven. Ja. Dus dat er aan de poort wordt geselecteerd, is al heel wat. Um, nou, in uh, uw eigen vak, journalistiek, daar zijn ook drie opleidingen van... Ja. En ik weet niet of daar de discussie bij nou, te gevoerd wordt. Of die komen ook bij zijn. Het gewoon lastig uh, aan de bak. Ja. Maar ook daarvan zeggen we... het is aan mensen zelf om te, uit te maken... of er een, voor zichzelf een mogelijkheid voor een beroep achter een opleiding zit. Hmm. En dat gaan we niet allemaal Oost-Europees zitten uh, afregelen. Nee, maar het andere geluid is dus... we gaan ook niet gesubsidieerd opleiden nee. voor, uh, nee, voor de WWE. Dat, dat is weer de keer zijn, ja. ja. En dan heb je dan ook nog eens in ons vak een hoop gebeunhaas... Mensen die dit werk doen zonder dat ze een opleiding hebben gevolgd? Ik bijvoorbeeld, jij bijvoorbeeld. Ja, om het maar twee te noemen. Ja. Dus nou ja, ja, dat, dat is, goed, dat de is de nog kind, een andere kwestie. Nee, nee, nee, dat is niet een andere kwestie, want dit geldt in de kunsten ook. Datzelfde Centraal Bureau voor Statistiek, dat telt ook mensen die kunstenaar zijn. En vraagt ze dan, heb je een opleiding gevolgd? Nou, daarvan zegt dus weer 60% nee. En je hebt ook autodidacten. Ja. Ja. Zij, Zij, zijn er al Kamerleden van de VVD die u huilend van enthousiasme opbellen? Van heerlijk, heerlijk, dit past wel geweldig in de totale bezuinigingsoperaties uh, van de cultuursector. Eindelijk is er geluid dat de mensen verstandig worden daar. <laughs> Het, de koppeling tussen dit onderwerp en de bezuiniging op cultuur... Is ligt de, wel voor de hand. Ja, maar die is geheel ten onrecht. Nee, dat, ja, dat antwoord had ik wel verwacht. Maar hij ligt wel erg voor de hand. Ja, maar ik wil toch even toelichten waarom het een onrecht is. Het zijn op te beginnen twee totaal verschillende budgetten. De ene is van de O van onderwijs en de andere is van de C van cultuur. Dus alles wat je aan de C-kant, die 200 miljoen aan de C-kant, die zijn bezuinigd. En wat we aan de O-kant gaan zitten doen... dat gaat niet helpen om het aan de C-kant minder te maken. Dat is gewoon een, een ander onderwerp namelijk in het onderwerp eh, onderwijs. Mm. Um, het tweede is dat... bezuinigingen... Heel, als, het, als je praat over geld... daarom heb ik net even de nadruk gelegd... op de gefrustreerde en geknakte ambities... want dat vind ik eigenlijk nog een veel groter probleem. Mm -hmm. Als ze niet dit gaan studeren... gaan ze iets anders studeren. Mm. Dus daar wordt het niet goedkoper van. Behalve dat sommige kunst of vakopleidingen wat duurder zijn... dan economie of rechten. Yeah. Maar... Als je op je 18e niet naar een beeldende kunstopleiding gaat... maar je gaat rechten studeren, kost je ook geld. Dus het inboeken van geld op dit onderwerp is niet het primaire doel. Dat is niet het eerste waar we het over moeten hebben. Er is wel verband in die zin dat, dat diegenen die van zo'n kunstvakopleiding afkomen... die vinden zichzelf kunstenaar. En die vinden dus ook dat ze daarna... Nou, recht is een groot woord, maar dat er toch wel een plek voor hun moet zijn op, op die arbeidsmarkt. Ja. En die blijven dus aankloppen bij een gezelschap en podia, bij fonds, bij een, een speciale uh, Wwik uitkering voor kunstenaars om nog een tijd aan de gang te blijven. Ze vragen stipendia aan, omdat ze allemaal denken, er moet toch een moment komen ja. dat ik... Aan de slag komt. Ja. ja, En als je dus de bezuiniging van cultuur bekijkt. Dan zou je zien dat er hoe langer hoe minder gezelschappen komen. En dat ja. dus de mogelijkheid om daadwerkelijk in je vak aan de bak te komen. Ook gewoon in de toekomst minder zal worden. Nou, nog, het, het, het, waar de hardste straks in gesneden gaat worden. Is precies op, op die instellingen die de brug moesten vormen. Tussen de opleidingen en, en het vak. Dat waren de werkplaatsen en uh, productiehuizen. Mm -hmm. ja. um, de post-academische opleidingen. Ook die, en die zijn allemaal geschrapt. Dus dat, dat betekent dat ik denk dat het voor een deel ook wel vanzelf moet gaan straks. Want dat weten die studenten ook. Die weten ook dat er straks aan het eind van die studie veel minder kans is om fatsoenlijk aan de slag te komen. Maar goed, deze discussie die, uh, is nog niet voorbij... Nee, nee, nee. Het is absoluut het begin. Het begin, ja. ja. Hartelijk dank, Hans van de Berghode van de Federatie Cultuur. En hij vindt, en velen met hem, dat er wel wat minder kunstenaars zouden moeten worden opgeleid in Nederland. Hartelijk dank. Winwood, was dit met Higher Love. Jammer eigenlijk dat hij zo'n tijd al geen muziek meer heeft afgescheiden. Zijn hele familie was met hem meegekomen naar Engeland... waar hij op het punt stond een behoorlijk lucratief contract te tekenen... bij voetbalclub Nottingham Forest. Maar tot ieders verbazing, verrassing en ook teleurstelling... zegt de ADO-speler Wesley Verhoek... de overgang naar het voetbalwalhallen Engeland op het allerlaatste moment af. Ik word hier niet gelukkig, zei de talentvolle 24-jarige Verhoek... voor de camera's van de NOS. De angst voor heimwee speelde hem, tenminste dat zeggen veel journalisten, duidelijk parten. Over voetballers die dromen van een buitenlands avontuur, het grote geld en natuurlijk ook het verlangen naar huis... gaan we praten met schrijver, historicus en journalist Auker Kok. Goedemorgen. Goedemorgen. Goeie speler hè, Verhoek? Ja, hij is echt een uh, le leuke speler, dus uh, blij dat hij blijft. Het is het type uh, frisse, snelle, wendbare vleugelaanvaller... Waar wij zo in Nederland van houden. Nou, dat klinkt lekker. <lacht> uh, wat we eigenlijk willen weten. Heeft er al iemand uitgerekend. wat um, dit uh, kost eigenlijk? Wat hij had kunnen verdienen. en wat die, nee. waar hij nu in terug gaat zoeken? Voor zover voor, voor, ik heb kunnen nagaan. is niet bekendgemaakt. wat hij nu verdient. en wat hij had kunnen gaan verdienen. Maar ik schat zo'n B. Hij, hij, hij bij Den Haag is een bescheiden club hier. Oh. en die spelers verdienen natuurlijk overal te veel. Dus dat denk ik een tonnetje of drie, schat ik zo. En ik ben bij dat uh, Nottingham. wat overigens, overigens een hele modale club in. Midden-Engeland is een miljoentje. Ja, ja, Maar zoiets. ja, ook zo'n begroting van zo'n club als Nottingham Forest. is natuurlijk ongeveer te vergelijken. En dat hebben we toch de, de, de eerste ongeveer. Precies, ja, ja. de eerste divisieclub. Maar dat ja. is dus wel inderdaad de begroting van Ajax. Ja, dat zijn, de, dat zijn inderdaad andere, andere. Dus hij laat uh, wel wat de televisierechten. Juist, inderdaad. Dat is een <lacht> schande op zich. Maar goed. <lacht> ze <vonden> hem, uh, <lacht> hij vond eerst Nottingham geweldig, hè? Uh -huh. ik, ik begreep dat hij al gefotografeerd was met zijn vriendin. daar uh, midden op dat veld. Hij had al een auto uitgezonden, ja. begreep ik. Uh, ja, ze, ze, ze waren helemaal dolblij met hem. En, en ja. toen bekroop hem een gevoel van onbehagen. Ja, wel heel menselijk, hè? Hij uh, liep daar dus rond. Door dat inderdaad niet al te schilderachtige Nottingham. <laughs> nou weet ik niet of de gemiddelde profverballer zijn keuze vooral laat bepalen is, is door de ik hem culturele... Zo, zo, nou, het is wel zo'n... Uh, we eh, Robin Hood daar een uh, mooi bos had. Maar... Ja, klopt. Ja. Nou, maar dat, dat, dat bos dat uh, staat er niet meer. Waarschijnlijk dat er niet meer. Uh, maar in ieder geval, ik denk niet dat de gemiddelde prof zijn uh, keuze laat bepalen door de, door de culturele schoonheden ter, ter, ter, ter plekke. Je weet het niet. Maar in ieder geval, hij uh, liep daar rond en dacht, uh, hier ga ik niet blij worden. Laten nou, we nou, eens even nou. luisteren naar hem. Wesley en zijn gevoel. Wat klopt er dan niet?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 Lijkt me wel een goede vraag van die NOS-verslaggever. Hij is er toch al gauw twee dagen geweest. Het leven in Engeland bevalt hem niet zo. <laughs> ja, toch? Ja, ja. nee, dus, dus dat, dat is niet een, een besluit op, gebaseerd op het uh, volle verstand. Dat is echt gewoon zijn, uh, zijn gevoel. gevoel dat sprak. En, en die mensen waren allemaal aardig tegen hem. Ja. En uh, Hij kon er vast een mooi huis uh, in, in gaan wonen en, en dergelijke. En het stadion zou ook wel go goed zijn geweest, maar ja... Zou ik dacht, zijn vriendin zijn geweest? Zijn vriendin, zou die nog een rol hebben gespeeld? Cherchez La Femme, je weet het ook Ja. Ja, nou, nou, nou, ik weet niet, de invloed van uh, voetbalvrouw... is volgens mij meest, eerder vaker naar het grote geld toe... dan van het grote geld afmieken. maar dan, daar okay. uh, wil ik afwezen. Oh. Maar, <laughs> maar <laughs> uh, dat weet ik niet precies. Maar ik, ik, maar ik moet wel zeggen, e e eigenlijk is het toch het mooiste... niet het feit dat hij dit doet, maar het feit... dat we er met z'n allen zo over verbaasd zijn. Want blijkbaar is het toch in de huidige tijdgeest zo... dat iedereen het, maal het volstrekt normaal is gaan vinden... dat die spelers alleen maar naar geld kijken. Ja. En, en uh, verder naar niks, terwijl je kan toch... geen je zei er inmiddels heel wat voorbeelden ook van spelers waarvan je denkt... Van, nou, Noem maar eens had wat. je dit nou wel moeten doen, Vriend? Nou, zo'n een, een bekend voorbeeld is uiteraard uh, Royce van Drenthe. Die, die, die had een handjevol uh, goede wedstrijden gespeeld bij uh, Feyenoord een jaar of vijf terug. Ja. Ja, Suriname en, en met uh, dreadlocks zag er heel, uh, heel uh, dynamisch uit. Maar hij, hij kwam eigenlijk nog maar net kijken en kon ineens in, een waanzinnig contract tekenen in uh, Madrid bij de Koninklijke. Heeft hij dat ook gedaan? Heeft hij ook gedaan, heeft zijn half uh, familie ook meegenomen. Ja. Dat, is, dat is allemaal zijn volstrekt alleen. Maar hij heeft ook nog een paar wedstrijden gespeeld. Hij heeft ook nog een paar wedstrijden gespeeld. Maar en dan krijg je, wat krijg je dan? Dan valt het toch een beetje tegen. Want ja, die jongen. Moet natuurlijk toch nog een hoop leren. Komt dan in een spanningsveld waarin je gelijk iedere week moet presteren. Belandt op de bank of zelfs dat niet. En wordt dan weer uitgeleend. Hij is ook uitgeleend naar een kleinere club. Speelt hij ook daar maar weer een handje van wedstrijden. En hij is nu inmiddels even oud als Verhoek, 24. Is hij pas 24? Is pas 24. En zit hij nou niet bij Hercules of zo? Hij heeft al tijdenlang geen salaris gekregen. Ja. Ook al, ook al dat glazer. Dus ik denk, had ik nou de afgelopen vier jaar liever uh, Leslie Verhoek... Geweest of onze vriend in Madrid, dat denk ik toch het eerste. Want die heeft gewoon lekker in, bij, in, in zijn eigen stadion... en iedere week op, op, op, zijn, op zijn volle kunnen ja. uh, kunnen spelen. En dat is toch waar het allemaal om draait. Ja, maar dat is toch iets anders dan dat verhaal over Heimwee. Uh -huh. he, dat iemand opeens denkt, ja, oeps. dat uh, nou ja, he, heeft... Heimwee en voetballers, daar hadden we de luisteraars beloven... daar zouden we het over gaan ja. hebben. Want da, daar, daar is ook nog wel meer over te zeggen. Er zijn een heleboel voetballers die verteerd door Heimwee... weer teruggekeerd zijn naar het vaderland naar de kroeg op de hoek. Ja, sterker nog, onlangs hadden we in, in, in VVV, bij zijn naam even kwijt was een Italiaan. Die uh, kwam naar kijken in Venlo. En die, had, die ging na, na twee, twee weken weer terug naar, ja. naar het uh, land van de pasta en de opera. Ja. We houden nu even de mond, hè? <laughs> en, uh, dus, dus, dus we zeggen verder niks kwaads over Venlo. Nee. Maar dus het, het Nottingham van uh, Nederland, zeg maar. Uh, dus, dus dat, dat, dus komt, en, en een beroemd voorbeeld in het ja. verleden is natuurlijk Us, Us Abe. Die, die konden Blanco cheque tekenen. Milaan volgens mij. Hè? Italië ook, ja. ja dat zei, is nou, wel de godvader van de voetbalheimwee. -HM. Ja, precies. Ja. Die, die wilde uh, Friesland als het even kon niet uit. Had ook een hele leuke baan bij de gemeente Heeren Heerenveen. Is toen nog wel naar... En schedegen gaan, maar dat was eigenlijk op het randje, hoor. Dat was, en toen to gingen we snel terug naar zijn eigen Friesland. En, ja, uh, is, is eigenlijk toch heel uh, menselijk. En over. nou, dat gaf je natuurlijk al een beetje aan. Nou, is dus een soort van discussie. Ja, is zo'n gozer nou gek? Want uh, uh, misschien moeten we even niet de zaakwaarnemer gaan luisteren. Dan, ja. ho dan hoor je wat, uh, wat de andere kant van het verhaal is. Maar ik denk dat er een, een zekeringetje in zijn hoofd uh, is geknapt of iets dergelijks. En wij hebben natuurlijk ook wel gewezen op de gevolgen voor zijn toekomst. Ik kan natuurlijk wel zeggen, ik wil graag in Nederland blijven. Of ik, ik kan niet in het buitenland aarden waarschijnlijk. Maar ja, het heeft natuurlijk wel gevolgen. Ja, daar is die man natuurlijk zaakwaarnemer voor uh, uh, geworden. Die vindt het natuurlijk allemaal puur... Gezeven, gezeur en gemekker. En hij heeft nog zoiets, joh. Je bent er geen, geen watje. Uh, uh, als jij zelfs ja. al niet uh, uh, Den Haag uit durft. Nou, dan kunnen ze je net zo goed hier op het veld voor rot schoppen. <laughs> huh? ja, nou, maar dat ja. is een witsfeertje wat hier uitspreekt. Ja, ja, maar dat dus in, dit, in, de, in, de, in die paar zinnen zet deze man zijn eigen ver, de, verderfelijke branche natuurlijk ook neer. Want wat, de, wat deze mensen doen is die jonge knapen constant opjutten: van je moet nou dat geld pakken. want... Over een jaar kan de wereld er weer heel anders bij liggen. En wat die, ook waar is, natuurlijk. Hè? Wat waar kan zijn. Maar, in, maar wat in ieder geval waar is. dat, is dat die, za die zaakwaarnemers. hebben belang bij veranderingen. Dus hoe vaker die spelers. van club veranderen. hoe meer die zaakwaarnemers kunnen uh, meevangen. Die uh, ontvangen vaak een percentage. Het is gewoon een. Uh, verderfelijke man. Die, die man. die man is geen. Die, hij zou ook een beetje. menswaarnemer moeten uh, zijn, toch ook. En hij kent die. Verhoek blijkbaar ook helemaal niet. Ja, dat is een uh, wandelende zak met geld voor hem. En hij denkt natuurlijk: van ja, als uh, dat uh, heimwee-verhaal om hem heen blijft hangen. dan is die verder ook uh, niet zo interessant meer. Want nee, ja, welke heeft... club gaat er dan nog uh, energie in stoppen? Ja, dat, dat heeft die uh, zaak waarnemer ook gezegd. Inderdaad. Overigens heeft Verhoek uh, gisteren nog, was het meen ik, uh, verklaard dat hij geen last. Niet, niet zozeer last heeft van heimwee. maar dat hij gewoon daar geen goed gevoel had. Overigens, zijn uh, jongere broer John speelt in het Franse Ren. wat er ook alweer een heel in het fiets is. Ja, ook een soort nottingham voor. Dat <laughs> is ook het, het, het Nottingham van Frankrijk. Maar um, dus in ieder geval dat, dat daar een probleempje ligt bij hem, dat ik kennelijk niet zomaar zoals veel van die profs tegenwoordig van hot naar haar reizen en het ze zelfs overal een biet wezen als, als de bankerekening maar mooi is. Zo'n zo fi figuur is steeds vroeg ik blijkbaar niet. En ik zou zeggen... Uh, chapeau, ik hoop, ik, hoop dat, ik hoop dat meer mensen. Dat deugt toch wel? Dat, dat deugt zeer. Ja. En die zaak niet, maar die verhoeken wel. En ik hoop dat meer, dat meer van die spelers zo denken: dat ze zeggen: ja, je kan wel heel veel geld hebben, maar je moet ook een beetje. Je kan maar een jaar of vijftien spelen. Zorg dat je dan je, je talenten ten volle ontplooit. Eerder dan. Ik hou, in de vijfde jaar moet je je bankrekening zo vet mogelijk hebben. Want kijk, zo'n zo hoek verdient zelfs in Den Haag meer dan jij en ik. Althans, in ieder geval meer dan ik. Oh. En, en, dus, dus je kan in gewone competities tegenwoordig ook al goed uh, uh, verdienen. Dus ik zou zeggen, doe het een beetje rustig aan. Nou ja, en dan zijn er natuurlijk talloze voorbeelden van hier getalenteerde spelers... die inderdaad al vrij vroeg weggegaan ja. zijn. Jeffrey Bruma. Bij, bij de grote clubs ja. natuurlijk permanent op de bank zitten ja. in een oranje, geel of groene, groene hesje... en never nooit aan de bak komen. Nee. Maar wel inderdaad allemaal stuk voor stuk... een miljoen per jaar uh, ja. op de bankrekening en bij daar, schrijven. En daar, daar wreekt zich ook vreselijk de, de, de, de kleedkamer... Uh, Machismo, waar toch van uh, niet, niet alleen wie heb je de grootste, maar ook wie heeft, wie heeft hier het meeste ja. nogal geld van? Wie, wie hè? hoe, uh, hoeveel, hoeveel verdien jij nou eigenlijk? Dat is ook een uh, verderfelijke sfeer, natuurlijk. Heet dat zo? Kleedkamer machismo. Nou, zo uh, noem ik ja, dat. Ja, goed, en, en, uh, en, en hier, dus deze, de, deze, spelen. Ik, de, ik denk dat diep van binnen heel veel van die profs eigenlijk dingen van uh, respect dat ze eigenlijk denken van, deze jongen zullen het niet zeggen... maar ze zullen toch denken van, deze jongen doet wat hij zelf wil. En niet wat een zaakwaarnemer of andere mensen van hem verwachten. Er speelt op dit ogenblik natuurlijk nog een verhaal... en dat, is, uh, dat spreekt toch wel echt tot de verbeelding. Fabregas, sterspeler bij Arsenal en mm -hmm. heeft echt heel veel gescoord. Is razend populair in Engeland. Ja. Wil eigenlijk terug naar zijn jeugdteam in Barcelona ja. daar spelen. En is bereid 6 miljoen euro daarvoor op de plank te leggen. Ja. Waar, waar maak je dat nog mee? Nou, he, heeft hij er al een stuk of veertig. Ja, maar, uh, maar dat uh, zie je weinig. Je, je, je, ik, althans, ik verbaas me als geïnteresseerde... eigenlijk nog veel vaker in die mensen die al heel veel hebben... en dan niet kiezen van waar ga ik het beste spelen... maar waar kan ik nog meer verdienen. Dat vind ik gekker dan zo'n jongen die zegt van... ik wil daar spelen waar ik het, be, het beste kan spelen. Zodat ik later terugkijk op een hele ja. mooie loop. Ja, maar schat, dan blijft het, het toch raar dat, sorry, dat, dat Wesley er zo laat achter kwam. Dat hij dat dan... Ja, nou is het natuurlijk, maar hij komt eigenlijk, want hij is al, al 24, maar komt eigenlijk nog maar heeft nog maar één echt heel goed jaar achter de rug in uh, Den de, de Haag. Dus hij heeft dit, dit soort keuzes ook nog niet eerder gehad. Schat nog eens even in hoeveel Leven mensen. Gaan, hoeveel voetballers gaan er voor het geld en hoeveel gaan er voor het speelplezier? Nou. Is dat, dat een procent? Nou, ik denk het eerste uh, uh, 80 en de oh, nou, tweede 20. schat ik. Ik denk dat het nog een hele het, uh, optimistische schatting komt is. Wel voor, het, het komt wel voor, gelukkig. Hartelijk dank. U hoorde journalist-schrijver Auke Kok... ging dus over heimwee bij voetballers... of in ieder geval je niet lekker voelen als je ergens anders naartoe moet. aanleiding is het afblazen van een overstap... naar de Engelse voetbalclub Nottingham Forest... door ADO-speler Wesley Verhoek. Hartelijk dank, Auke. Graag gedaan. Het Openbaar Ministerie in de Bos heeft gisteren gewaarschuwd... voor gevaarlijke drugs. Het gaat hier om capsules, poeder en tabletten... die in plaats van de stof MDMA, de stof PM Bevatten. Aanleiding hiertoe is het overlijden eind juli van een 19-jarige jongen uit Waleren. in wiens woning dit PMMA gevonden is. Alhoewel nog niet vaststaat of deze jongen ook daadwerkelijk is overleden aan uh, die PMMA. zijn er in ons land al wel verschillende mensen aan deze stof gestorven. Over die waarschuwingen voor drugs met PMMA, een woord zeg. praten wij met Peter van Dijk. Hij is drugsonderzoeker bij het Trimpels Instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat goed dat er een waarschuwing uh, uitgegaan is van het Openbaar Ministerie? Het is altijd goed om voor de risico's voor drugs ja. te waarschuwen. Alleen in dit geval hadden wij deze waarschuwing liever niet gezien. Want? Ik vergelijk het een beetje om het in meer... Uh... Gewoon voorbeeld te zeggen, als er in een bepaald ziekenhuis in Nederland een bepaalde schadelijke bacterie is, dan ga je ook niet alle bezoekers van alle ziekenhuizen in Nederland waarschuwen. En zo moet je het in dit geval ook een beetje vergelijken. De kans dat iemand zo'n PMMA-pil, ecstasy met PMA erin krijgt, is heel erg klein. Dus wij proberen dat vooral heel selectief neer te zetten. Is dit dan een lokaal uh, bedrijfje dat er heeft zitten klungelen en de verkeerde uh, samenstellingen bij elkaar heeft gedouwd of zoiets? Nou, we proberen die markt natuurlijk in de gaten te houden, maar ze hebben mij bij de productie niet uh, opgebeld. Dus nee. Nee, okay, ik begrijp ik. Niet Maar bijgeweest. is dat wat er aan de hand is? Het dus is uh, wat er aan de hand is, is dat uh, 95% van de handelaren-producenten... in deze illegale markt uh, gewoon goed zijn best doet. Een goed product neerzet, zou je kunnen zeggen, hè? binnen de sector. Uh, maar er zijn ook jongens die gaan rotzooien. En die kopen een andere grondstof... of die kopen een ander poedertje voor veel minder... en denken daarmee in slag te slaan en veel geld te verdienen. Gelukkig zie je dat de politie hier bovenop springt. Uh, hoe kan je het zien... Je kunt het niet zien als gebruiker. Uh, wij weten soms wel wat de meest verdachte pillen zijn. Maar vaak communiceren we er niet. Want uh, op dit moment zitten ze in die en die pillen. En volgende week draaien ze er een andere pil van. En je creëert een schijnveiligheid. Dus gebruikers gaan op internet kijken. Oh, die moet ik niet hebben. Ik kijk naar een pilletje. Ik heb een ander. En gaan, gaan vrolijk los. En het risico is er nog steeds. Uh, je kan het dus niet zien. Uh, je moet dus maar afwachten of je misschien uh, toevallig een verkeerde pil krijgt. Maar uh, is dat dan meteen fataal? Nee, het is niet meteen fataal. Daarom waarschuwen wij ook niet zozeer uh, voor deze druk zelf. We hebben in maart al een grote landelijke waarschuwing gedaan met cetera. etcetera. En we hebben ervoor gekozen om niet voor de gevaarlijke druk te waarschuwen. We hebben gewaarschuwd voor wat de gebruiker doet. In die pillen namelijk zit ongeveer een hoeveelheid waarvan je misschien een beetje vervelend effect krijgt... maar de volgende dag weer vrolijk wakker wordt... Uh, het probleem zit erin als je nou meerdere pillen gaat gebruiken. En helaas hebben we een groep gebruikers in Nederland. Net als bij alcohol, de coma-cijpers. Die houden niet bij een paar biertjes. Nee, dit, zijn, uh, dit is een behoorlijke groep. Die ge slikt gewoon vijf of lachend tien pillen op een avond. Of in een weekend. En dan wordt het fataal. Dus waar wij gebruikers vooral op duiden is. Kijk naar jezelf. Kijk niet zozeer welke pillen is gevaarlijk. Als je al uh, gebruikt. Uh, het gebruik is nooit zonder risico. Maar doe je het dan toch. Hou het dan gewoon bij één pilletje. Want dan zul jij niet tussen zes plankjes belanden. Wat nu al bij drie of vier uh, vrij jonge mensen van 19, 20 jaar toch gebeurd is. Doordat zij uh, zoveel van die PMMA-pillen hadden geslikt. Dat is echt ook aangetoond. Ja, ja, nou, ja, ik, uh, wij uh, hebben dan, uh, krijgen informatie van justitie en politie over dit soort casussen. En ik wil niet alles precies weten. Maar uh, het is duidelijk, komt eruit dat soort casussen, dat er uh, veelvuldig gebruikt is. Ja. Waarom, waarom wil je niet alles precies weten? Nou, dat houden we graag verscheiden. Ik ben er voor het volksgezondheidsbelang, gezondheidsbelang. Ja. gezondheidsbelang van de gebruiker. En dat je, roept ja, al je genoeg zit niet op. in discussie nee, ik. Nou, ik. Ik wil zo min mogelijk weten wie Pietje is of wie er verwoord is. Wat voor mij belangrijk is, is uh, hoe kan ik uh, goede preventie inzetten? Hoe kan ik goed waarschuwen? Voor, om te voorkomen uh, dat jongeren komen te overlijden. En helaas zijn er altijd mensen van: nou, laat ze allemaal maar kapot gaan. Maar ja, uh, het zijn 19-20-jarige jongens die experimenteren. Hoe je dat en vaak? En ik voel het. Ja, als wij een waarschuwing doen, een landelijke waarschuwing, dat één keer in het jaar of twee jaar voorkomt, uh, zo echt gevaarlijke drugs, dan zie je dat ook op internet uh, mensen reageren. Hè, kun je het mee op de meeste websites of krantensites. En dan zie je heel veel reactie van: uh, nou, uh, gelukkig maar, laat ze maar kapot gaan. En ik denk altijd: ja, jouw neefje van 19, hoe ze het daarmee. Misschien experimenteert hij ook wel eens. Dan zeg je dan ook van uh, op zijn begrafenis... van nou, had je het maar niet moeten gebruiken... goed dat je dood bent. Ik denk dat de wereld zo niet in elkaar zit. Hebben we het over het festivalpubliek... of waar hebben we het over? Uh, nou... Voor zover ik uh, de casussen weet, in eerder dit jaar zijn er al drie jongens overleden. Uh, bij deze jongen weet ik het nog niet precies. Maar die eerdere drie, dat waren echt uh, niet echt de typische ecstasy gebruikers. Dat waren echt, uh, ja, toch uit een bepaald milieu waar. Uh... Uh, niet al te verstandig gedrag vertoond wordt, laat ik het gewoon zo nou ja, zeggen. Nou ja, goed, dat is Russisch, dus vertel maar even hoe het werkelijk zit. <laughs> nou, dat, dat, dat, zijn, uh, dat zijn toch de groepen die, uh, die niet bijvoorbeeld... als ze een biertje drinken en in de kroeg doen, maar uh, die dat op straat doen... Hè, of uh, bij ecstasy niet op een vest, naar een festival gaan, een duur kaartje halen... een pilletje slikken voor meer plezier. Nee, die dat toch wel een beetje in, in, in de randgroep jongeren, zeg maar... en uh, waar gewoon veelvuldig uh, uh, onverstandig gedrag naar voren komt. Hm. Want die jongeren, sommige jongeren hebben daar wellicht wel tien pillen geslikt. Nou ja, ja, ja, dat doe je ook niet als je hoofdpijn hebt... tien paracetamolletjes slikken. Is het verschil groot uh, als je een pil met PMMA slikt of een pil met... MDMA. Kan je dat merken? Nou, dat is ook een beetje het probleem. Als je, je koopt het gewoon altijd als ecstasy. Het is dan vervuiling. En ja. als je dat PMMA hebt, dan merk je vrij weinig. En wat gebruikers mogelijk denken is van nou, mijn pil is niet zo sterk, er zit niet zoveel in. Weet je wat? Ik gooi er nog een paar achterover. En daar schuilt het groot risico. En daar zetten wij ook op in. Wij gebru waarschuwen gebruikers ook uh, de hele zomer door op festivals van als je nou slikt en het werkt niet goed of het werkt te hard of je voelt niks stop er dan mee. Ga niet maar gewoon bijstapelen en bijnemen, want als dat dat PMMA is, dan heb je toch zoveel in je lichaam en dan ga je gewoon dood aan een overdosering. Kan je ook doodgaan aan een overdosering MDMA? Eh, MDMA. Het kan wel, maar het komt heel weinig voor. Zelfs bij MDMA weten we dat ook mensen hè, vijf, tien gewone pillen slikken. Uh, maar de kans dat je daar aan doodgaat is vrij klein. En de, bij PMMA uh, met een paar pillen uh, is ja. de kans heel groot dat je tussen zes plankjes belandt. En wat, wat betekent eigenlijk PMMA? Waar staat het voor? Nou, misschien moet ik dan uitleggen dat Ecstasy is de straatnaam. En ja. de werkelijke naam van Ecstasy is MDMA. Uh, en dan hoor je het al, de M en de A zijn hetzelfde op het laatst. Dus het is net een veranderingetje van het molecuul. Ik kan de hele chemische naam opnoemen, maar het is net zoals een stof die stimulerend werkt. Alleen, het is niet geschikt als recreatieve druk om je lekker te voelen. Uh, dat doet het, het nauwelijks, het jaagt enorm je bloeddruk en je hartslag en dat soort dingen op. En uiteindelijk, dit soort mensen overlijden waarschijnlijk met een lichaamstemperatuur van 1, 2, 43 graden. Zo. Wordt er ongelooflijk geknoeid in die laboratoria? Of valt het eigenlijk allemaal wel mee? Dat valt eigenlijk heel erg mee. Dat is wat ik je, in het begin probeerde te ja. zeggen. De meeste mensen um, houden zich keurig aan, uh, aan een dat juist recept. Dat is redelijk recept. professioneel? Ja, dat is heel professioneel. hoor. Dat, dat, zijn, uh, dat is net zo professioneel als grote bedrijven die uh, paracetum Ja, ja om Dat had. wel gebeurt achter in de schuur bij uh, boeren, weet ik veel wie. Ja, maar steeds meer uh, zeer professioneel. En uh, wat je ook ziet is dat... Op de drugsmarkt geldt hetzelfde als elke markt. Als je rotzooi maakt en verkoopt, raak je je klanten kwijt. En wat, wat ik persoonlijk heel goed vind... is dat de politie bovenop dit soort uh, akkefietjes springt. Of akkefietjes misschien mm. een beetje verkeerd woord... met een aantal slachtoffers. En in uh, Limburg eerder dit jaar... hebben ze ook uh, de handelaren uh, opgepakt. En die jongens die proberen ze dan voor artikel iets van 174 te straffen. Het gaat dan niet van... om de handelaren, maar het gaat om de producenten? Ja, uiteindelijk wel. Uh, maar... Die handelaren weten vaak. Uh, die ook weten wel, het? Ja, ongetwijfeld. En als ze het niet helemaal in het begin weten, dan weten ze het daarna wel heel snel maar dat Het gaat om de producenten, neem ik aan. Ja, natuurlijk ja, gaat het over producenten. Maar het is een kleine partij, dus dat, dat zou wel eens een producent en handelaar in één kunnen zijn. Terwijl dat normaal gescheiden uh, businesses zijn. Maar je ziet dus gewoon dat politie er op springt. En dat die jongens uh, gepakt worden voor het moedwillig uh, schade toebrengen ja. voor anderen. En dan kunnen ze hele hoge zelfstraffen krijgen. Want ze weten en, waar ze mee bezig zijn. Ja, vaak wel. Op een gegeven moment wel. Misschien niet in het begin, maar op een gegeven moment zetten wij waarschuwingen uit. En dan weten ze het wel. En deze jongen uit Waalre, die heeft mogelijk vermalen pillen gehad. Dat ze de pillen die eerder bekend waren, gewoon gemalen. En dan weer eens poeder op de markt hebben weggezet, bijvoorbeeld. Ja. ja, dat soort mensen moet je gewoon ook heel hard straffen. Want dat is bijna willens en wetens iemand uh, proberen om te leggen. Hartelijk dank. Drugsonderzoeken van het Trimbos Instituut Peter van Dijk hoorde u over drugs die de dodelijke stof PMMA bevatten. Meer informatie hierover op nieuwshow.nl. Zometeen zijn we bij u terug met Yvonne Kronenberg en Pieter Stijns. Tot zo. Sport op radio 1. Vanavond om 7 uur, de Eredivisie 2000. Het het een op de lat schiet. En het... Vitesse VVV. Kelly daarmee schieten. Ja! Wel, oh, oh, oh. PSV RKC. Dus de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zet. En Feyenoord Roda. Vanaf de aftrap en de goal. Zo, dat kan lekker gaan. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.